Bij een vrouwenmars in de Wit-Russische hoofdstad Minsk zijn honderden betogers opgepakt. De vrouwen protesteerden net als de afgelopen weken tegen president Lukashenko. Ze eisen zijn vertrek. Er waren enkele confrontaties tussen de demonstrerende vrouwen en de oproerpolitie. Volgens plaatselijke journalisten gaat het om misschien wel het grootste aantal opgepakte vrouwen sinds de demonstraties in het land begonnen. Onder de opgepakte betogers is ook de in eigen land beroemd geworden Nina Baginskaya van 73 jaar. Zij gaat al sinds 1988 de straat op in Wit-Rusland. De horecavereniging in Eindhoven gaat zelf maatregelen nemen op Stratumseind, de uitgaansstraat van de stad. Zo willen de cafés en restaurants voorkomen dat ze uren eerder dicht moeten, net als in Amsterdam en Rotterdam. Mensen moeten een plekje reserveren en stewards gaan erop toezien dat het niet te druk wordt. Ook wil de horecavereniging hekken bij het begin van Stratumseind, zodat ze de straat kunnen afsluiten als er te veel mensen per vierkante meter zijn.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 ik krijg alles van me terug. Alle dagen van het leven zal ik zorgen. Voor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 Van me terug Zo was Dat was Jannis en al mijn liefde zal ik geven. We gaan naar hoog Hoogkamer en jij bent gemaakt voor mij. Oh la la. Zeker. Blijf erbij en te 1 het 1. Tot de klokjes van 8 uur. Een laatste kus, nou ja, dat was het dus... Is dit nu allemaal voorbij? Voor de vlinders weer Zoals ik toen ook heb gedaan zonder stralen, Frans Bauer En uh, ja, ik heb ze gezien hoor, hier vandaag. God, zie dikkie. Ja, en of ze schenen. Hé, hey, um, wat gaan we doen? We gaan lekker naar... Uh... De drie op een rij van Fred Heij. Zo is dat. Never what it's like when you're shattered Left standing in the lurch At a church where people say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 Drie op een rij van Fred Heij. Ja, dat waren ze dan weer. En we begonnen natuurlijk met uh, Queen en One Year of Love. En als tweede natuurlijk is Gilbert O'Sullivan en Alone Again. En dit was natuurlijk Concrete Blond Joey. en Joey. En we gaan lekker naar de ja, Franse nadenig. En hij hebben het over leugens.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 Het is uit de tuin gezogen Zij zei dit hoe gelukkig ik was met jou Dat je dit van mij zou denken Ik deed toch echt iets fout Het bleef alleen bij praten Waarom geloof je me niet Door onzin gaan verliezen Mijn niet meer vertrouwd als je door al die verhalen Een jaloezie niet ziet Ik dacht toch al Die tijd aan jou Verkut je geen moment Dat je nu door al die leugens Zo verdrietig bent Het is allemaal verlogen Had niets met een andere vrouw Het is uit de tuin gezogen zij als steeds ja 4,5 op de kabel en we gaan lekker verder met uh, Belinda Kiener. En dans met mij. En blijf er lekker bij natuurlijk. We gaan zo nog even bellen. En uh, ja, dadelijk ook uh, de zuiklijn met Bep en Bert natuurlijk. Dus blijf er lekker bij. Ik had het je zo kunnen zeggen. Al bij de eerste de eet. Je kon dit toch ook niet weer leggen. De klik was er meteen. Met je lezen, ik kan met je schrijven En zonder veel woorden Zal ik je begrijpen Blindeling zie ik dat jij me ziet zitten Nog sneller dan tolweg door op Tina. Ja, Ja, entertainerfeel tot de klok van 8 uur. En ja, vorige week was ze hier aanwezig in de studio. Sammy Joe En zij hebben het over en af. Wat is het weer gezellig, hè, Fred Hij. Zeker weten. Blijf er lekker bij. Tot 8 uur. Entertainerfeel. We gaan zo lekker naar de zijlijn van Beb en Bert. It all so fast. What she wants, love, there's a bit in the fire. Without a sense of makes it Fighting his identity This cold-hearted love Suddenly disappeared She took back her love While the sun came up Now she's alone She loves Jo. Uh, Joe. Ja, Joe Lane, Sammy Joe, Jolene heet ze. En af. En vorige week was ze hier in de studio aanwezig. En uh, ja, aan de telefoon hebben we... Je hoort hem al natuurlijk. Goedenavond, ja. Bert en Beb. Hallo jongen. Goedenavond. Goedenavond. Daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Hé, hey, dit wordt een keer donker hier. Is het zo? Heb het licht nou? Dan moet je het licht ervan doen jongen. Hoe komt het? Ja, ik denk dat die zon is uh, gezakt. Oh, kijk. Ik had het raak. Ik heb een trajectorie. Ik jou eerder naar Ja, zeker. Ja, ik heb die zon. Ja, ik zie hem ondergaan, hè? Oh, geweldig heb je uit daarop op het stee. Oh ja, kijk rijd je zo op het strand uit, Frits. Nee, was dat maar waar. Er zit, er zit er net een rijtje met duinen voor allemaal. Oh, kijk. Daar zit je toch niet slecht lag like bij, dacht ik hè? Nee, nee absoluut niet. Ja, maar we waren oh, het er net al over wat een lekker weertje, Fred nou, nou heerlijk heerlijk ja ik zeg het, voor, voor mij mag het nog zo blijven Bert en Bep uh, Bep zou toch wel lekker zijn ja Dat is er ook over ik heb een beetje goed ja ja ja weet wat het blijft toch gaat toch niet in het vis nee nee zo is het <laughs> Ja, gaan nog even lekker genieten, hoor. jongens. Ik geloof dat het volgende weekjaar tot en met dinsdag, geloof ik, laat het mooi weer. En dan uh, wordt het wat minder. Maar ja, je weet het nooit, hè. Voor de rest, uh, voor het weten, uh, zitten we in oktober nog op het strand. Zal ik, ja. Uh, nee, uh, ja, nou ja, uh, wie, wie zal het zeggen? Uh, ja. Zo is het, Fred. Het zou me niks verbazen, laat ik het zo zeggen. Nou, dat doen we wij ook. Maar wij, hebben, wij, wij zijn net even wijzen wandelen, eventjes in het Amsterdamse bos. We moesten toch, moest toch even, onder ons gesproken, even, uh, ja, even, even afstomen hoor. Potverdorie, wat een nare gaat nou weer, weet je. Ja. Die toestanden met het, met het virus weer. Hadden we net al het koper gepoetst in het café en we waren het net over van... Wanneer, wanneer ze nou, we nog open Misschien we nog even tussendoor, maar nou, de nou, gein is al een ja. We dachten, weet je, we gaan toch open, we gaan het proberen. En we dachten, mogen we maar tot twaalf uur open zijn? Ja, ja, ja, ja helaas, ja. Ja, we gaan uh, er niet meer aan beginnen, ik zeg er helemaal van Ach, nou, houd maar aan, Beb. Nou, houd hou die maar aan, Pip. Want, Nou uh... ja, het is een mooie missie Dan gaan we weer met z'n potverdorie. Ja, ja, ja. ja tot, tot 12 uur, En om 1 uur moet alles op slot zijn. Ja, ja. ja, ik vind het ook een beetje raar, weet je. Want als gewoon willen, dan gaan ze toch vroeger het café in. En dan zijn ze nog eens in de lorem en dan blijven ze dicht bij elkaar zitten. Weet je, dan gaat het, gaat het toch fout als je naar het kijkt. Ja, ja want we, we, we praten over toch wel een uh, vrij groot gebied: uh, Amsterdam, Amsterdamland, Amsterdam, Haagland, Haaglanden, uh, ja. Holland-Midden, uh, Kennemerland, uh, Rotterdam, Rijmond en Utrecht. Ja. ja. Ja, het is gewoon de hele kustregenste dingen. Ja. Nou, die hebben genoeg. verdiend van de zomer. <laughs> Ja, ja, het nekslag voor de horeca denk ik. hoor, wat verdooi. Nou, ja, uh, het is inderdaad de nekslag. Ja, voor de horeca sowieso. Kijk voor, kijk, voor de grote hotels was het natuurlijk toch weer de toptaart. We hebben die toch lekker gedraaid, die jongens. Maar ja. cafeetjes zoals onze, ja, dan kan je gewoon wel inpakken met zalen, jongen. Wat dacht je, wat? Ik, weet je wat, wat, wat, wat? ik sprak laatst sprak ik nog de heggenaar van de twee zwaantjes op de Prinsgracht is dat dit. Ja. Ja, die zit ook, die hebben dan de terras, dan moeten ze daar mee doen. Maar is het even weer, Dan kan je het gewoon schudden met z'n allen. Dan mag je niet naar binnen, dan mag geen muziek worden gemaakt. Het leven wordt er niet leuk, op Nee, Nee, nee, ja, je mag wel naar binnen, maar uh, ja, dat, dat is maar ja. beperkt. Ja. ja, maar dat is zo klein, hè? Dat ja, is, is zo dat... klein, jongen, dan sta je binnen no time. Die sta je boven elkaar. Ja, 50 ja, uh, man ga je niet redden. Nee, daar zijn die niet. Weet je. Dus, nee. ja, is het net zo klein, jongen. Daar kan geen kip meer in. Dus ja, dat maakt het niet gezellig als je met je vier in een café zit. Nee, en als je dan inderdaad anderhalve meter moet houden, dan mag je blij zijn als je mannetje 15 vijftien binnen hebt. Zo ik. ja. Zo nou ja, dan gaan we niet beginnen. Moet we blijven blij... het dan maar houden bij de tv, Dan gaan we graag. Ja, voorlopig nog wel eventjes. In, uh, nou ja, wat we zingen het uh, letterlijk en figuurlijk nog eventjes uit, Frits. We kijken het wel even aan. Ik hoop dat het beter wordt. Maar ja, door al die, uh, die nieuwe regels. Hè? Maar ja, ja, ja, ja. Dat hebben ja, uh, we natuurlijk allemaal. Ja, en een terrasje... Ja, ik, ik hoop dat zonnetje eigenlijk uh, uh, voorlopig nog blijft schijnen. Want dan kun je toch nog een beetje het terras weer... Uh, zo is het, Nou dat hopen we dan ook maar. Voorlopig wat we zijn de goden, zijn ons in ieder geval goed gezien. Zo is het, Bip, je helemaal gelijk. Dat zal wel gelovig worden ook. Ja, Niet te gelovig, hè? ik Ja, we kunnen wel zien. al de lente, jou. uit Amsterdam. Ja, corona. Nee hoor, jongen. Nee, we gunnen iedereen gewoon zijn gezondheid. Ik moest wel de hele tijd denken, dat uh, liedje van de Blue Diamonds, weet je dat nog, Frits? Ramona? Ja, ja maar dan helpen. corona. <laughs> <laughs> ah, dat wordt er niet weer. Ja, dat wordt er niet weer. Nou, met we, met we gaan het niet uitbrengen, hoor. Het niet? Het gaat, gaat er niet over hit. Dat is een godsperk. Nou, <laughs> <laughs> zoiets van uh, corona, ik heb de zon zien, zakken in de zee. Nee, Ja. <hums> Je, welke van onze grote hits ga je nu weer draaien? Uh, ik had hier op mijn lijstje staan, ik heb de zon zien zakken in de zee. Maar als jij een andere wil, want uh, ik, heb, ik wil! Nou, ik de zon zien zakken in de zee. Ja, die is hartstikke leuk, maar had je die sauna? Had je die vorige keer gedraaid, die, die, die heb ik vorige week gedraaid, ja. ja dat is o, Dat een daar draaien, is het hoogte. Nee, je bent me maar Ja, of, of uh, je weet het niet. Nou, weet je wat ook leuk is? Morgen gaan we lijnen. Ja, die is ook leuk. Ja, die kan ook. ook ja, ja. ja jongens, want na de vakantie moeten al die kilo's er weer af. Ja, dat zit ook drukker. Zitten we in de wereld. Met, met, met, we hebben zoveel gezeten. Nou, die hou op, hou op, hou op, hou op. we zijn hem op gebruik geblakerd, Frits. Ja, ja, nee, ja. Lekker, lekker bruin. En uh, ondanks alles, uh, ja, en maken we het er gewoon uh, een, een lekker. Uh, een lekkere zomer van toch? Die morgen Berlijn. die is, is ook wel lekker. Dus, uh, kijk maar, even, het is daar nou aangekeuzen, zal ik zeggen. Ja, je weet het niet. Het kan nog allemaal net de dikke zijn. Ja, dat is dat is trouwens ook een titel uh, van jullie uh, single. Eh. Je weet het niet. Ja, dat is de tweede Eikel die we uitgebracht. Het dat klopt, single, dat ja, klopt. Ja, joh, ja. het zijn allemaal wereldhits. Ja, nou ja, goed uh, voor de mensen die het niet weten. Kunnen ze jullie uh, altijd nog eventjes lekker bekijken op, uh, op YouTube? Ja, ik Daar zie. staan een heleboel ja, leuke clips. Op van onze site gaan, hè? Bip en bip in de naastaten.nl. Daar staan uh, ook de linkjes naar YouTube. En, en al alle de filmpjes kunnen ze ja. ook lekker bekijken. En onze biografie. Die staat er ook op. Dat is ook hartstikke leuk. Moet je even de foto aanklikken, alle foto's zie je alle figuren die wij doen met onze show van de denk ik alleen had je er nog steeds niet op. Hij staat, op... staat er nog steeds niet ja, op. Maar die... Ja, maar nee. Die... Nee, die moet ook ik word hem ook niet... Ik word hem niet op. Ja, wel hoor, ik vind hem hartstikke leuk. Hey, de, de, de, hoe, uh, hoe gaat het eigenlijk met, uh, met de schaam met vijf poten? Oftewel de Café de Goudigheid? Ja, nou ja, nou, ja het, het punt is, we, gaan, we, gaan, we zijn dus beter met die soap, hè. Die zijn we namelijk kruis. Ja. En, uh, en dan gaan we... Ja, dan hopen we volgende maand wel dat we ja. opnames te kunnen maken. Maar ja. ja, dan moeten we wel weer met zoveel mensen bij elkaar kunnen komen. Zo is het, dan moeten we allemaal mannen in een café kunnen, weet je wel. Dat je, dat, ja, dat, Ze zitten ons elke keer in te bomen. Wat verdorie nou, goed? Ja, en om. die kan je er allemaal wel tussen hebben. <laughs> nee, nee, nee, nee. een hele slimme man die dat allemaal met de aan kan maken. Ja, dat kan je niet nee, maken. ja, dat maken. is niet leuk. Dan dat moet je leuk. wel een gezelligheid zien natuurlijk van maar, al mensen. Fred, ja. we gaan gewoon verder met de voorbereidingen. En als het zo is, dan gaan we vreselijk scoren. Dat, dat, uh, dat hoop ik wel. Ja, we bouwen het momentum op. Gaan we knallen. En ja, dat hoop ik zeker. Absoluut. We kunnen we mensen op wachten. Dus uh, wat ons betreft. Jongens gaan nog lekker genieten van het lekkere weer. Zo is het. Trek de badpakken, de bikini's en de zwembroeken aan. Of niet. Of niet. Dat kan ook. Dat kan ook niet Dat kan ook niet Lekker hoor. Het kan nog steeds hoor. Zo is het, een knijnen uit het hok ja, en de schetsen in de la. Ja, die gaan dadelijk eh, uit het hok inderdaad op tafel. Zo, kom maar even. Ho, is het oh. Wat een zoontje daar in Zandvoet, zeg. Ja. Nou ja, we gaan toch weer langs aan richting de kerst, hè? Zo is het. Ja, nou. voor mij is het lappie, hoor. Nou ja, ja, ik denk het ook, ja. Maar dat ja, betreft... maar ik van mij is het lappie. Geen flappie? Geen, geen flappie? Voor vragen Lappie. flappies. GELACH <laughs> nou, Het wordt dus. Hier ben ik al in mijn zielig. <laughs> haring met aardjes. Ja. Dat is ook lekker. Absoluut. Ook lekker, een is de Ja, hoor, ja, is Zo heerlijk, ja. Hollandse nieuwe. GELACH Zeg maar, Ik zou zeggen, heb een heerlijke week. En ja. alle luisteraars ook. Jullie ook? Eh, blijf voorop. We gaan lijnen waarschijnlijk, hè? Morgen Rotterdam ook niet. Huis ook niet. Zo is het. We gaan er weer vandoor en dan zeggen we er weer. Aju! Uh, Paraplu! Hey, groetjes en een goed weekend! Een... Jawel. Hoi, hoi! Het wordt nu net gezellig, dus geen sla op rode piet. Op morgen een gamberlène, maar vandaag nog niet. Smorgens een cracker, een appel. Of een peer, en tussendoor een korte Een, een zakkie, in een zakkie Het wordt nu net, net gezellig, gezellig Dus geen zwa of rode biet. En morgen gaan Belijden, maar, maar vandaag nog niet Wat moet je nou met je bakje? Nee, geen mij, maar een glas water Met een broodje van het riefbord Het pretje je van een kater Nee, het verlicht je echt enorm Ik ga te gek op de pluska's, Hou van soja en mortenjak maar, maar het wordt nu net, net een, een beetje leuk luk. Dus het interesseert me nu geen zaak even mee hoor, morgen hoor. Oh, Ja jongen. Ja, ja, morgen, ja morgen, morgen gaan Belijnen, maar vandaag nog niet. Iedereen het zijn, maar mag uit mijn zakje, het wordt nu net, het gezellig, wordt net gezellig, dus is geen, geen, geen sla op rode biet. Nee, morgen gaan maar vandaag nog niet. We, we zien je nou toch van eigenlijk met je bakken, jongen. Maar luister, bestemens, nu de morgen van de Grenzen, en dat weten we allemaal. Hou lijn van leden goede shape. Anders worden we allemaal rot. Al alles, alles, wacht alle en rijden. We wonen de, de hoofd, niet echt Maar als ik hem mijn meteen denk, krijg ik nu ook krampen. En wat dacht je van die muur? Ben we zingen de bocht. Ken er nog geen? Morgen gaan we lijnen, maar de. vandaag nog plaats. Iedereen het zijn en morgen mijn zakje pits. Het wordt nu net gezellig dus geen sla op rode biet. En morgen gaan we lijnen maar vandaag nog niet. Ja! Morgen gaan we lijnen maar vandaag nog niet. Iedereen het zijn en morgen mijn zakje pits. Het wordt nu net gezellig dus geen sla op rode biet. En morgen gaan we lenen.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 Je luistert naar Entertainment for You bij ZFM Zandvoort. Ik zeg maar zo, adieu paraplu. Haha. <laughs>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 zal schijnen, is de nacht van ons beiden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 Ik mag een Ik mag. Ik Ik mag Ik mag niet. Ik mag niet. Ik mag niet. Ik mag What's the Breja li ti kse benenruk, u zwieczaniu na nas iosch iwi, u zwieczaniu i umrze. I mamy i majoż wosto iwi, al biedzi sam od swoje sjene. Krozmene prolaze Polako, zwie flor i usfonenem. Dam mi żywość takolikom! We're that Laatje draaien van Peter Monnet En op zoek naar jou. Ik ben nog steeds op zoek naar jou. Op zoek naar liefde in mijn leven. Naar het gevoel dat alles klopt. En niemand zich verstopt. Naar iets dat jij alleen kan geven. Ik heb je ooit een keer ontmoet. moment nooit meer vergeten. En met de kracht van een orkaan liet jij me stuurloos staan. Ja, jij veranderde trainers die hier bij CFM vanaf de Tolweg hierna, Ik zou zeggen, geniet van het weer. Geniet van het weekend. En denk aan elkaar. En uh, ja, wees zijn nog op elkaar. Ik zou zeggen, graag tot volgende week. Gruutjes. Bye bye.